Cockney Rebel, Make Me Smile. Nou, laat het maar horen en lekker...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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam begint rond deze tijd de rechtszaak over de examenfraude op de Ibn-Galdoen-school. Elf verdachten staan terecht voor inbraken en diefstal van 27 eindexamens. Het zijn negen jongens en twee meisjes, onder wie twee minderjarigen. De rechtszaak gaat vijf dagen duren. Vandaag komen de eerste drie verdachten voor de rechter. Woensdag worden de strafeisen bekend. De diefstal bij Ibn-Galdoen is de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. De politie heeft meer dan honderd leerlingen opgespoord die de examens in hebben.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 Een vliegtuig van Scandinavië naar Groot-Brittannië heeft een onvoorziene tussenlanding gemaakt op Schiphol vanwege een dronken passagier. 25-jarige zweet had aan boord drank gestolen en gooide met spullen. De politie vond het, gedrag van de, de piloot vond het gedrag van de man zo ernstig dat hij besloot uit te wijken naar Schiphol. De dronken zweet werd van boord gehaald en gearresteerd. Stanislas Wawrinka is na zijn overwinning op de Australian Open de beste Zwitserse tennisser. Hij heeft op de wereldranglijst zijn landgenoot Roger Federer ingehaald en staat nu derde. Rafael Nadal blijft de nummer 1 van de wereld. De winnares van het vrouwentoernooi in Melbourne, Nali, steeg op de wereldranglijst van vier naar drie. Serena Williams is nog altijd de nummer 1. In China is een man ter dood veroordeeld omdat hij vorig jaar een arts heeft doodgestoken. De man van 33 was boos omdat hij na een neusoperatie nog altijd moeite had met ademhalen. Hij ging op zoek naar zijn KNO-arts in het ziekenhuis van Wenling aan de oostkust van China. Toen hij hem niet kon vinden, stak hij het hoofd van de KNO-afdeling dood. Ook twee andere artsen liepen steekwonden op. Volgens zijn zus leidt de dader aan een waanstoornis, maar de rechter vindt hem gezond genoeg om de verantwoordelijkheid te dragen en legde de doodstraf op. Het weer, winterse buien, vanochtend ook nog wat zon. Het wordt 3 graden in Groningen en 6 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A2 richting Amsterdam, tussen Breukelen en Winkeveen 4 kilometer. De weg is weer vrij en op de A13 naar Den Haag staat tussen Berko en Roderijs en Delft 4 kilometer. De A22 velzen die is de hele ochtend afgesloten tussen het knooppunt Velzen en Bevenwijk, Dat is de hele A22. Vanochtend is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Omrijden kan via de wijkertunnel, de A9. Tot zover de verkeer.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 zou het eigenlijk op de webcams van de CFM moeten kunnen meekijken. Hè? Die willen van deze mijn collega... die zich helemaal rot aan het schrijven voor het gedicht van de week willen... Je hebt maar drie minuten hè, voor het gedicht van de week, dat weet je hè? Ja, het schrijven zijn en straks komt de van je. dat is ook nog wat. Ja, ook, uh, nog, <laughs> ook nog, ook nog, ook nog. Jullie in ieder geval The Limit en CN. mocht je willen meekijken op de webcams van uh, CFM. Dat kan van via www.cfmsalvoort.nl en klik dan kijk live mee. En dan zwaaien wij wel even naar de webcam hè, we zwaaien even. Hallo, hallo, daar zijn we. We zijn er tot aan vijf uh, uur met onder meer de volgende onderwerpen in uur drie. Nou, dat wordt een uh, volle, vol programma. Nee, het gedicht van de week uh, uiteraard. Uh, ik ben er zo mee uh, bezig uh, Lekker, dat he. het een en ander ontgaat. En wat ik al eerder vertelde, we gaan proberen te kijken hoe het uh, FC Zandvoort uh, vergaat. Is er nog een dier van de week, uh, Rob? Het dier van de week gaan we uiteraard ook doen om half vijf. Komt helemaal goed. Ook dat uh, komt voorbij dus. En, uh, wie weet uh, eindig je deze dag met... Kaarten voor de huishoudbeurs en een nieuwe hond of kat. Nou, mooi, je kan toch niet? Voor die kaarten voor de huishoudbeurs. Uh, bel nog even naar ons. Uh, er is uh, flink vraag naar. Helemaal. En dat vind ik opvallend uh, na die negen beurs. Uh, ja, kijk, dat hadden we niet verwacht. Nee, nee, hè? Nee. Komen, komen er een hoop inwoners bij je? Is antwoord. Waarschijnlijk dus. wel, op naar de 20.000. <laughs> ja. Maar voor die kaarten kun je ons bellen: 023 573 0393. Of 023 57 31969. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met uiteraard heel veel informatie en muziek. En uh, deze kan... Ja, ja, ja, je weet het. En wie zingt hem? Oeh, kijk, kijk, kijk. Dat is één punt in plaats van Ik, de... ik hoor nog niemand zingen. Willem van Dessen en hij is Ja, dat is hem. we er weer iemand gelukkig mee. Sommige mensen toch wel een beetje warm van heel deze koude dagen op dit moment. Baltimore hoor je met de Boy. De het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. En de digitale kijkers gaan naar kanaal 40. We gaan weer een lekkere gouden oude draaien. Hier is Jim Kroos.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 I was your and I come to her and say it was all right, and I hold her tight, and she believes in. Me. She was my girl. I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has made me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night.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 A secret friend And there's no end While she lives crying I fumble with a melody of two the Then I'm torn between the things that I should do Then she says God, her love is true. And if she believes in me I'll never know just what she sees in me I told her someday If she was my Night, if my song is right, I will find a way while she lays. Ja, en dan denk je van uh, André Hazes, hé, hey, daar ken ik deze plaat van. Nee, dit was het origineel van Kenny Rogers, joh, de She Believes in Me. Die hadden wij goed, in met raadje plaatje. Ja, maar ik uh, verbaas me even dat je zegt André Hazes. Was dat niet uh, Marco Bosato? Nee, nee, nee. Want nee, zij nee. gelooft in mij. Ja, dat is André Hazes. Oh, jeetje. Oh jeetje. oh jeetje. Oh, ik ben ook jee. zo druk met een gedicht dat ik uh, <laughs> niet helemaal scherp ben. Ma maakt niet uit, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus zo dadelijk om half vijf het uh, dier van de week. Ja, deze week is er volgens mij geen officieel dier. Dus we gaan er zo meteen een uitkiezen. Moet ja, we dat uh, hond of kat? Dat wilde ik jou vragen, Rob. Uh, bedoel, jij of woont, konijn? Jij woont daar op zo'n mooie plek. Hier. Uh, een huisdier, is dat niet voor je? Als je daarin mag kiezen, wat zou je doen? Een kat of een hond? Laten wij een hond nemen. Een hond. Dan een ga hond. ik voor jou een hond uitzoeken. En die gaan we zo dadelijk uh, dan even voorstellen, die hond. Okay. Want, want er zijn nogal wat katten en honden in het... Uh, Kennen we dieren thuis? Die op zoek zijn naar een baas. 1364 katten, dus we gaan er een uit.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 Nog steeds aan het schrijven, mijn collega Willem van der Het gedicht van de week gaat er wel worden hoor, zo dadelijk om uh, kwart voor vijf. Hij is af. Hij is af. Mooi, ja. mooi, mooi. Jij mooi. mag hem lezen. Zeker, zeker blijven luisteren dan naar CFM. Hoor je zo dadelijk het gedicht van de week, joh, de Mietlof en paradise bij de dashboard Lights. Wordt inmiddels gezellig gereageerd op dit uh, programma via de Facebook-site van uh, CFM. En daar wilde jij nog wat over vertellen, hè? de Facebook-site van uh, CFM. Nou ja, het is altijd prettig uh, als je weet dat uh, mensen het waarderen. En daarom vragen we de Facebook-site, liken uh, die site. Hoe meer, hoe beter, hoe meer we kunnen doen. De site van uh, CFM, ZFM Zandvoort, geef jouw like en daar zijn we heel blij mee. Toch? Ja, zeker. We tellen ze en we zijn de 200 inmiddels gepasseerd. Kijk, hartstikke mooi, zo gaat hij goed. En uh, ja, straks uh, uiteraard uh, weer uh, meer uh, verzoekplaat, althans. Iemand vroeg aan ons van: heb je de raadje plaatjelijst? Heb je die helemaal voor je? Ja, die heb ik hier uh, bij me. Ja, want, dus uh, als je er eentje wil horen uit uh, Raadje Plaatje, laat het ons weten. Dan uh, draai je hem nog even zo uh, vlak voor vijf uur. Het is uh, half vijf geweest, tijd voor het dier van de week. Eigenlijk moet ik zeggen dieren van de week, Willem. Ja, dier van de week, uh, ik zei het al. Dit keer uh, zien we geen dier van de week. Uh, misschien dat het druk is uh, bij uh, het dierenopvang thuis uh, dierenthuis Nou, Daarom zijn we de zaait op gegaan. We zien dat er 13 honden zijn en 64 katten. Nou, we hebben daar een keuze uitgemaakt. Uh, jij wil een hond, uh, Rob. Ik heb er twee voor je gevonden. En dan krijg ik er meteen twee. En ik heb het twee Kijk, voor je geweldig. gevonden. Dat zijn Benny en Pucky. En Benny en Pukkie uh, zijn onafscheidelijk. Uh, waar Pucky staat, komt Benny eraan. Dus uh, die honden, die moet je gewoon bij elkaar houden. Dat wil je niet, dat één naar. Uh, het Pietje gaat en de andere naar Klaas. Die lekker bij elkaar houden, die honden. Dat ze niet meer bij hun baas zijn. heeft te maken met de gezondheidsredenen van de baas, van de eigenaar. Vandaar dat ze afgestaan staan. Ze kunnen goed met de andere honden. Maar Pukkie, ja, dat is de kleine van de twee, dat kon je wel raden. Die kan best fel reageren. Beetje kiffen. Ja, en dan staat Benny ernaast. En die, uh, ja, die uh, zorgt weer dat alles goed komt uh, dan. Samen kunnen ze ook alleen zijn. Dus als ze maar met z'n tweetjes zijn. Dat is het belangrijkste voor die honden. Benny is erg groot en lomp. Dus ja, als je ze wil halen... het is niet raadzaam als je kleine, hele kleine kinderen hebt... om zo'n grote hond dan in huis te halen. Dan zou ik kijken naar een wat kleiner. Dus ja, ben je geïnteresseerd in die honden, dan kun je... De foto's, uh, ik wou bijna zeggen de pasfoto's van ze zien... De pasfoto's. Op de pasfoto. uh, internetwebsite uh, van het uh, Kennelmanland uh, huis Kennermeland. en anders ga je er gewoon even langs en uh, dan ga je kijken. Wie weet hoe ze op je reageren. Misschien wel zo heel lief en leuk dat je zegt, ik neem ze mee... Ik neem ze mee. Dus het dierenhuis kennen we je aan de Kees nummer 5. Het betreft, uh, ras niet helemaal bekend. Hè? Een beetje onherleidbaar. Nee, nee, nee. Een Barstarts. Bastaard zijn het. Nou ja, het hoeft toch niet uh, altijd een ras om te zijn. En met z'n tweeën, uh, als je ze zo naast elkaar ziet ziet... Uh, ja, het heeft wel wat. Uh, het is dat ik de tijd niet heb, anders. Uh, <laughs> Ik, ik, vind, ik, ik vind van. het ook wel bijpassen, hoor. Lang ja, tijd van 4 uh, tot 8 uh, jaar in uh, speciaal zorgsjaar, Ze hebben wel wat uh, medicijnen nodig. Ga voor deze twee leuke honden of de andere dieren... naar het dierentehuis Kennemeland hier in Zandvoort. Raad je plaatje met Marco Bassato. Hier is zij. De blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag.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 van Marco, Bosato in Zee. Jawel, nou, we hebben de eindstanden van de voetbalwedstrijden van vandaag, Willem. Gaan we eerst even naar de veteraan 1, hè, want die hadden we ook voor uh, wat betreft de eerste helft gevolgd. Ja. Stonden ze 0-2 achter? 0-2 achter, ja. Zeg je nou, misschien komt dat nog wel goed tegen Bloemendaal 3, de koploper. Ja, maar... Het is uh, redelijk goed gekomen trouwens. Zandvoort heeft uh, drie keer gescoord uh, in de tweede helft. Ja. En Bloemendaal, helaas ook nog één keer. Dus het is 3-3 geworden. Maar toch een uh, knap resultaat als je uh, halverwege de wedstrijd 2-0 achter staat. Kijk, een mooie eindstand uh, dus. Nou, de heren van Salford uh, 1 die moesten vandaag uit tegen Sop, oftewel Zuidoost-Beemster. En uh, ja, die wedstrijd was wel heel spannend hoor. Want de heren uh, kwamen eerst met 1-0 voor, toen werd het 1-1. En toen werd het uh, 2-1 voor voor uh, SW Zalvoort. En de eindstand van die wedstrijd. Ook. ook gelijk, gelijk 2-2, ook 2-2. Dus wat betreft het voetbal, allebei een gelijk uh, spel gespeeld. Uh, nou ja, in ieder geval een redelijk resultaat en weer een puntje naar huis. Ja, en nog een uh, plaatje uit uh, 1982 hebben we nu voor je klaarstaan. Hier is Yasu en Toku. You're the Prince met I would die fuel zaterdagmiddag bij CFM. Het is bijna kwart voor vijf, bro. Dus zo dadelijk na het volgende plaatje gaan we doen het gedicht van de week. Hey, So they can teach me how to dug it. Het is ruim kort voor vijf geworden, tijd voor het gedicht van de week. We laten het woord aan Willem van Dinsen. Het gedicht heet Winterdipje. En toen kwam er helemaal niks. Ja, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Het gedicht Winterdipje bij CFM. Soms heb je van die sombere dagen. Een vervelend gevoel dat maar blijft knagen. Saai, koud, leeg en grauw. En je denkt, is dit alles nou? Eten, slapen, werken. Het hele rijtje, telkens weer. Zo geniet ik niet van het leven. En denk ik, ik wil meer. De uren en dagen rijgen zich in. De dagen worden weken en everything... Steeds de zee, De lucht bevolkt en donkergrijs past bij mijn humeur. Ik wil vrolijkheid. Hoe doorbreek ik de sleur? Ik weet het. Het is een winterdipje, dit gevoel. Maar de meesten onder ons weten wat ik bedoel. Verlangend naar het voorjaar doe ik mijn ogen dicht. Dan voel ik de warmte van de lentezon in mijn gezicht. Ik denk aan voorjaarsbloemen en het ontluikend groen. Ja, de lente is mijn seizoen. Ik doe mijn ogen open en maak een kopje thee. Muziek lekker hard en ik kan weer dagen mee. Af en toe zo'n dipje kan lekker zijn. Zomaar lekker even zeuren is af en toe fijn. Nog een poosje, dan is de winter weer voorbij. Genieten we weer van het buitenleven... Ben ik weer blij. Geweldig mooi gedaan door mijn collega Willem van Denzen. Wat kan jij een zwoele stem opzetten, zeg? Ja. <laughs> het gedicht van de week: we gaan het morgen ook weer doen bij Zandvoort op zondag. En dan krijg je ook weer het winterdipje uh, te horen met uh, Willem van Dinsen. Of misschien wel een ander gedicht. Je weet het maar nooit. Ik maak er zo nog één. Oh, dankjewel. Ga maar we weer lekker schrijven. Hé, hey, dat komt helemaal goed. Hier is John Anderson in Surrender. CEO van Frankie Valley en de Four Seasons. En oh, what a night. Heerlijk einde van dit programma van op Zandvoort op Zaken. Yo, mijn naam is Dr. Alban. De md microphone doctor. Deze song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.